Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het moet afgelopen zijn met het naroepen, achtervolgen en zelfs betasten van meisjes en vrouwen op straat. Twintig steden willen dat vrouwen zich veiliger voelen en ondertekenen een document... om straatintimidatie de komende jaren aan te pakken. En dat is hard nodig, zegt deze vrouw. Ik denk dat er geen vrouw is die niet ooit na is geschreeuwd of nee. na is gefloten... of op een vervelende manier is nagekeken of wat dan ook. Ja... ja. Ja, onder meer Nijmegen, Amsterdam, Breda, Utrecht en Leiden doen mee en ondertekenen die verklaring. In Gaza zijn bij het droppen van hulpgoederen uit de lucht minstens vijf mensen omgekomen. Ook zouden tien anderen gewond zijn geraakt, melden onder meer CNN en Al Jazeera. De parachute ging niet open, waardoor de spullen op mensen vielen die juist klaarstonden om die hulpgoederen op te halen. Theresa May stapt na bijna 30 jaar uit de politiek... Je kent haar misschien nog wel als premier van het Verenigd Koninkrijk in de brexit-tijd. En toen kwam ze super vaak in het nieuws, vertelt correspondent Fleur Loutspach. En dat was natuurlijk een mega chaotische tijd met die brexit-jaren, de backstop, uh, al die pogingen in het lagerhuis om uh, er doorheen te krijgen hoe het Verenigd Koninkrijk uit de EU ging stappen. En daar heeft Theresa May in die tijd heel veel kritiek voor gekregen, dat ze brexit niet kon oplossen. Maar uiteindelijk, als je erop terugkijkt, deze dagen nog best wel goed. Theresa May blijft nog wel parlementslid tot aan de verkiezingen. Dat is begin mei. En al 2,5 miljoen mensen hebben het uitstelklusje van het jaar... toch niet zo lang uitgesteld. In de eerste week dat het kon deden ze al belastingaangifte. Op de eerste dag kwamen ruim 735.000 aangiftes binnen. En dat is meer dan op een enkele dag ooit. Vorig jaar zorgde de drukte voor grote storingen. Maar volgens de Belastingdienst gaat het dit jaar helemaal goed. En Joost Klein wordt alleen maar groter en groter... Europa. Hey, Welkom in Europa, jongen! Ja, het nummer Europapa van Joost Klein is vannacht gestegen naar plekje 5 bij de wetkantoren. De inzending voor het Eurovisie Songfestival van Nederland begon rond plekje 20 toen het uitkwam vorige week. En vanaf dat moment is het nummer bezig aan een flinke klim. Het songfestival is half mei in het Zweedse Malmö. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond blijft het helder en koelt het af naar een graad of 6. Morgen wordt afwisselend bewolkt met soms wat zon. Ook een stukje warmer dan vandaag. Een graad of 13 dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het ook in Noord-Holland al vroeg druk op de vrijdagmiddag. De meeste vertraging daar zien we nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam rijdt het langzaam over 16 kilometer met 20 minuten vertraging. De A8 staat richting Amsterdam voor het knoop het Koenplein 2 kilometer file met een kwartier op onthoudt. En tenslotte de A10 Noord richting het zuiden, dus richting Amersfoort. Daar staat voorafrit Volendam 4 kilometer file met een kwartier op onthoud.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 Dag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het treinverkeer rondom Schiphol rijdt weer volgens de aangepaste dienstregeling... melden de Nederlandse spoorwegen. ProRail was vergeten roest van de sporen te verwijderen. Hierdoor was er extra hinder voor reizigers, bovenop de al geplande werkzaamheden. De rechtbank heeft rapper Joey AK vier jaar celstraf opgelegd. Twee jaar geleden ontvoerde en mishandelde hij een rivaliserende rapper. De straf is lager dan de eis, omdat Joey AK alleen bij het begin van de ontvoering betrokken was... Een Boeing is bij het opstijgen een wiel verloren. Die viel op een auto die daardoor beschadigd raakte. Het toestel was onderweg van San Francisco naar Japan. Niemand raakte gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar 0 tot 5 graden. Morgen zon en wolkenvelden, dan tussen de 10 en 15 graden.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 round face in the crowd the face in the crowd in the crowd C-F-M C-F-M C-F-M Whether long range weapon, or suicide bom, or wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your sorrow will song or BBC one, is information is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Raporian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or. global zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer.